Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen hebben vorige week alsnog corona opgelopen tijdens het uitgaan. 60 jongeren kregen het na een feest in de discotheek Espen Valley in Enschede. En ook in Nunspeet zijn na een feestje 12 mensen positief getest op corona. Ondanks dat gaan veel jongeren dit weekend gewoon weer lekker stappen. Nee, ik ben niet per se bang, maar ik merk wel dat het in inschreven voor een uitbraak was geweest. Dus ja, dan let je toch wel meer op, denk ik. Dan kan je overal oplopen volgens mij. Dus, uh... Dat heeft jullie niet tegengehouden. Nee. nee, nee, ik ben niet bang. Ik ben nergens bang voor. Nee, ik heb ook al corona gehad. En ze zijn niet de enige die gaan stappen. Door het hele land stonden vandaag lange rijen bij de teststraten. Het slachthuis Goschalk in Epen moet van de Voedsel- en Warenautoriteit vanaf morgen dicht. Op beelden die stichting Varkens in Nood maakte is te zien hoe dieren daar ernstig werden mishandeld. De Tweede Kamer sprak eerder al afschuw uit over de beelden. De slachterij had maatregelen genomen, maar de toezichthouder vindt die nog onvoldoende. Een week na de uitschakeling van Nederland op het EK is bekend geworden wat supermarkten hebben uitgegeven aan reclames. En Jumbo spant de kroon. Voor de juichkeep en de snollebollekes legden ze 20 miljoen neer. Een enorm budget, zelfs meer dan de EK-hoofdsponsors thuisbezorgd of Heineken hebben uitgegeven. De nummer 2, Albert Heijn, gaf 8 miljoen uit. En dialect blijft springlevend, doordat kinderen in bijvoorbeeld het Westfries Twens en Venloos appen. Zoals dit meisje. Ze tikt haar berichtjes niet altijd in normaal Nederlands ze aanspreken, PW. En wat heb je nou net gezegd? Uh, of je kan afspreken en bij En dat is alleen maar goed, want dialecten worden steeds minder gesproken. WhatsApp kan de redding worden, zegt deze taaldeskundige. Als ze dat schrijven, betekent dat ook dat ze dat in werkelijkheid gebruiken in het alledaagse gebeuren. En juist omdat die controle afwezig is en je ouderen zijn lekker weg, daardoor kan je dat heel erg veilig en heel erg leuk en speels en creatief gebruiken. Het weer vanavond en vannacht zo goed als droog. Morgen veel zon. In de loop van de middag en avond kans op regen en onweer. Temperatuur tussen de 22 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Almere 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad kom je in 5 kilometer file. De rechtrijstrook van de A7 is nog dicht. Als je vanuit Hoorn naar Heerenveen rijdt, heb je daar last van. Want bij Kornwerder van Zandstad 6 kilometer file met 40 minuten vertraging. En een kwartiertje vertraging op de buitering van de A10-Oost. Bij Durgerdam 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort? Is Zin in ZFM. That nu het weekend in. I said I in my life. Said I was doing dumb shit all the time. broken dreams won't your bills at all. I heard it the things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. With stories from prison even if control, believers, let's raise their toes, enjoy the show. you know i love you did i ever tell you you make it better like that don't think i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 I don't care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 We're <laughs> Que je Si ce soir j'ai pas envie de rentrer tout seul Si ce soir J'ai pas envie de rentrer chez moi Si ce soir J'ai pas envie de fermer la gueule Si ce soir je hebt het me casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix, gegeten, la gegeten, Je gegeten, gegeten, gegeten, gegeten, gegeten, gegeten, Was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. touch me so I know I'm not crazy. Never ever ever met somebody like you. Used to be afraid to love and money.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 Kleine grote man Er is niets dat ik nu tot je zin kan En sorry wordt het ook niet beter van Mijn kleine grote man Mijn allerbeste vriend Gaat ons leven samen echt anders gezien Ik 9 nee, ik... tanas in zo'n el lord que tu piel, el color yeah. Controle me quedo quieto, aunque quiero comerte todo eso completo. De ese culo me olvidó un teco. Micro, casi, trola, achy, pesa no se le vio closy, ya yo le dije la posi. Me heb een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 Lunes